Het zijn 830.000 kinderen van 6 maanden tot en met vier jaar en bijna 200.000 huisgenoten van baby's jonger dan een half jaar. Mensen moeten rekening houden met lange rijen en een grote verkeersdrukte. In Urk wordt morgen een stille tocht gehouden voor Dirk Post, georganiseerd door vrienden van de jongen. De jongen van 14 werd afgelopen woensdag doodgevonden in een bos bij Urk. Drie jongens van 12, 13 en 15 jaar zijn aangehouden omdat ze mogelijk betrokken waren bij zijn gewelddadige dood. Ze kenden het slachtoffer. Familieleden van mijnwerkers die zijn omgekomen bij het mijnongeluk van zaterdag in China... hebben geprotesteerd tegen het gebrek aan informatie. Een aantal betogers is afgevoerd in een busje. Bij het ongeluk kwamen 104 mijnwerkers om het leven. Vier worden er nog vermist. De familieleden moesten van overlevenden horen dat er een explosie was geweest... en kregen geen informatie. Bij een grote vechtpartij in een Australisch asielzoekerscentrum... zijn 37 mensen gewond geraakt... Zo'n 150 Sri Lankanen en Afghanen gingen met elkaar op de vuist in het centrum op Christmas Island... dat ongeveer 2600 kilometer ten noordwesten van Australië ligt. Mogelijk zijn de spanningen opgelopen nadat een groep Sri Lankanen te horen had gekregen dat hun asielverzoek was afgewezen. Iran is gisteren begonnen aan een vijfdaagse militaire oefening... om zich voor te bereiden op eventuele aanvallen op de nucleaire installaties in het land. Er wordt getraind op het tegenhouden van luchtaanvallen en verkenningsvluchten, zegt de luchtmacht... De internationale druk op Iran om te stoppen met het nucleaire programma is groot. Maar Iran houdt vast aan het programma. Het weer, het is grijs, gaat geruimd uit regenen. Waarbij veel neerslag kan vallen langs de kust. En in Limburg waait het hard. In Zeeland kans op storm. Het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Naar nieuws en weer van twee uur. De Phil Collins en Another Day in Paradise. EFM. Voor Zalvoort en de regio. En het is even naar tweeën. Welkom bij Salford op zaterdag. Goedemiddag, luisteraars en goedemiddag, Albert-Jan. Goedemiddag, luisteraars en uh, welkom Rob. We zijn er weer. We zijn er weer tussen uh, twee en vijf en we gaan weer een uh, gezellige boel van maken, toch? Absoluut. Met ja. heel veel informatie en lekkere muziek. Heel veel informatie. Ja, uh, nou, natuurlijk centraal dit weekend. Uh, uh, hè. Wie, wie weet het niet, Sinterklaas komt uh, naar uh, Zandvoort morgen. Dus uh, daar gaan we natuurlijk uitgebreid bij stilstaan. Nou, afgelopen week hebben we de algemene beschouwingen gehad. Daar gaan we ook nog eventjes bij stilstaan. Uh, ja, de voedselbank. Uh, voetbal uiteraard. Mm -hmm. uh, vanmiddag is het wedstrijd Voorland-SV Zandvoort. Ik heb begrepen dat ze op de ranglijst ongeveer gelijk staan. Dus dat noemen we dan zo, zogenaamd een, een zespuntenwedstrijd. En, uh, uh, Joop van Nes, uh, die zit uh, in Amsterdam. Want uh, daar komen ze vandaan. Daar komen ze vandaan. En uh, dus uh, bij, bij winst dan kunnen ze uh, afstand nemen van uh, eh, Voorland. Maar ja goed, laatste weken ging het natuurlijk uh, al wat minder goed. En uh, ondanks de, de, de ingrepen van de trainer maar uh, hopen dat ze vandaag eens een keer uh, wat punten bij elkaar gaan sprokkelen nou, er wordt natuurlijk geschaadst in Heerenveen World Cup wedstrijden en onfortuinlijke Timmer gisteren die uh, onderuit ging ja uh, ze is uh, ten val gekomen en de domino stenen ook hè, trouwens ja. gisteravond 4.491.863 stenen en, hoe, uh, jij ik heb ze een, allemaal gewoon persoonlijk geteld. geteld perfect, maar dat is dus een nieuw wereldrecord uh, helemaal uh, goed, gefeliciteerd ja bij deze. Nou, voor de rest de, de agenda, de evenementenagenda, uh, de filmagenda. Kijken waar muziek uh, vandaan komt. Uh, wellicht een stukje autosport nog even van vorige week. Uh, biljarten, uh, te veel om op te noemen. Oké, okay, maar we gaan ook nog uh, muziek draaien. Heel veel muziek. Dat is de bedoeling voor Sinterklaas. Het zijn belachelijke Sinterklaaslijstjes.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 Ik kom al helemaal in de stemming voor morgen als Sinterklaas aankomt hier in Zandvoorts. Met ik ben toch zeker Sinterklaas niet van Kinderen voor Kinderen. Ja, vanmorgen zaten ze al bij uh, Goedemorgen Zandvoort uh, voor, bij dat radioprogramma te zingen. Lekker mee te zingen. Zullen wij dat ook gaan doen? Nou nah, yes. Ik, dat, zin, maar, <laughs> draai, draai, draai, laten wij naar plaatje. We willen plaat, luisteraars ja. blijven bouwen. Dat ja. lijkt me een maar, betere zaak. Oh ja, over Sinterklaas gesproken. Ja. Morgen komt hij dus aan en uh, we gaan het allemaal live volgen bij CFM tussen 12 en 2. Vertel. De dus mensen die de intocht uh, willen volgen, de toespraak van de burgemeester. De Sinterklaas in de uitzending wilde horen. Gewoon gaan luisteren naar de muziekboulevard. Afgezien van het feit dat je het, beter, het beste natuurlijk naar het strand kan gaan. Want dan kan je hem zien aankomen. Bij de rotonde. Met dit weer zeker. Mm -hmm. Maar mocht u niet in de gelegenheid zijn. Dan kunt u live luisteren naar CFM Radio. Morgen van 12 tot 2. De, de, de burgemeesters een speech. De ontvangst op het strand. Alles zullen we proberen te verslaan. We houden het allemaal in de gaten. Dus nee. Luisteren morgen tussen 12 en 2. Mocht o u er niet heen kunnen. Oké okay, zeker. Goed idee. Zo dadelijk gaan we naar het voetbal. Naar Joop van Is. Hij is als het goed is in Amsterdam. Amsterdam ja. In voorland, ja. voorland. Ik ben benieuwd hoe de wedstrijd van vandaag gaat verlopen. Gaan we eindelijk een keertje winnen, Albertje? Nou ja, ik, ik heb, ja, het zal wel fijn zijn. Maar het is een leuk ideetje even, want straks gaan ze de winst af. Komt zelda. Oké, ik wil See? Achter elkaar als eerste hoorde hier Eric Clapton met zijn single Change the World. En erachteraan Steve Winwood en de High Love muziek uit de jaren 80. Heerlijk. Gewoon een muziek. lekker blokje muziek zou op de zaterdagmiddag. Ja, maar ik wil even dat verhaaltje afmaken waar, waar, waar je me net mee onderbrak. Volgende ja, van het voetbal. Ja, volgende week of die week erop dan hebben ze een, een voetballoos weekend. Ik denk dat het wel zinvol is om Piet Keur een keer uit te nodigen volgende week of die week erop wanneer ze een vrije weekend hebben. Want ja, wij, wij volgen het elke week. En uh, ja, de laatste weken gaan niet goed. Wellicht dat we hem een keer voor de microfoon kunnen halen. Oké, okay, lijkt me een Want goed dan plan. Ik kan niet tekst en uitleg geven. Helemaal goed. Dus Piet, mocht je dit horen. Ja. Je bent binnenkort korte klos. Nee, je bent de dos. Nee, gaan we regelen. Nee natuurlijk, de afgelopen week stond natuurlijk wat, wat de politiek betreft de algemene beschouwingen op de agenda. Heb jij ze helemaal gevolgd nou, op de niet, radio? Niet helemaal, maar het was wel geweldig dat, dat we natuurlijk daar twee avonden weer live verslag van kunnen hebben doen. Mede dankzij onze techneut Pascal van der Beek. En uh, wie waren de presentatoren? Dat was Don de Grebber en Joop van Es. Yes, uiteraard. En uh, als ik hun moet geloven, dan was het bij tijd en een natuurlijk een beetje langdradig en, uh, en noem maar op. Maar toch, uh, de tweede avond, uh, was het toch nog wel wat vuurwerk, her en der. Maar uh, wat de burgemeester vanmorgen, die vanmorgen te gast was in, uh, in goeiemorgen Zandvoort, uh, natuurlijk wel tegenviel, is dat op zo'n publieke tribune zaten maar relatief weinig inwoners... Weinig uh, mensen die niet direct of indirect betrokken waren bij de radio. Ja, oké. Okay, maar het was op de radio. Dus, uh... dus uh, ja, natuurlijk hebben natuurlijk uh, veel mensen thuis geluisterd. Maar uh, nou ja, twee avonden voor twaalf en klaar, dat heb je in het verleden wel eens anders meegemaakt. Hè. Ja dat klopt, er werd een nachtwerk. Er werd nachtwerk, tot 1 tot uur half twee, uh, zoiets hè, s nachts. En uh, de volgende dag smiddag zal weer doorgaan, weet je wel. Ja, maar uh, goed, alle partijen hebben uh, hun standpunt uh, en hun algemene beschouwingen natuurlijk kunnen weergeven. En weet je wat het mooie is? Ze zijn er in één keer uitgekomen met z'n allen. Ja, dat is vrij uniek. En, uh, en keurig voor 12 uur klaar. Nogmaals, de, bij deze de complimenten aan de burgemeester dat hij het uh, kort heeft weten te houden. En uh, natuurlijk wat alle politieke partijen uh, voornemens zijn te gaan doen de komende vier jaar... kunt u uitgebreid uh, teruglezen in de Zandvoortse krant van deze week. Want daar staan ze allemaal uh, uh, beschreven en uh, kunt u nalezen wat de plannen zijn. Nou ja, één ding weten we natuurlijk allemaal, uh, het zal maar wel weer wat duurder worden... En, uh, en dat soort dingen. Maar leest u het gerust eens uh, na uh, op in de Zandvoortse Courant. Want daar staan uh, alle partijen ruim vertegenwoordigd. En mocht u de politiek willen volgen, CFM volgt het ook. Live de raadsvergaderingen. Ja. Elke keer als er een raadsvergadering is of belangrijke vergadering... Zijn wij erbij. Zijn wij erbij. Ja. Dat is gewoon te beluisteren op 106.9. 106.9. Ja, klopt. Uh, nou, die uh, lange avonden zijn ze dus weer achter ons. Uh, ja, de, u, u zult de komende tijd wel weer wat vaker gaan horen van de politieke partijen. Want het is altijd zo tegen de tijd dat er weer verkiezingen aankomt. Dan uh, treden ze toch wel wat meer naar buiten. En uh, zullen ze proberen de gunst van de stemmer uh, uh, binnen te halen. Uh, dus we krijgen drukke maanden. Nou, één ding is zeker. We hebben voldoende raadsleden, als ik zou dus en het zou horen. Dus is het toch doen. nog gelukt, hè? Ja, het is toch gelukt.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 Zaterdagmiddag van CFM bij Zalvoort op zaterdag. Where else? En het is ook lekker weer, Albert-Jan Buiten. En dat betekent dat de voetballers uh, absoluut kunnen gaan genieten van een uh, lekkere wedstrijd. Maar of het ook een lekkere wedstrijd zo aan het begin is, dat gaan we van uh, Joop van es horen. Snel over naar de wedstrijd van vandaag met Joop van es. Joop, goedemiddag. Ja, welkom op het sportpark van uh, Voorland, Sportclub Voorland in Amsterdam-Oost. Uh, tegen Voorland. Voorland dat uh, een plaats lager staat en Zandvoort een punt minder heeft. Dus dit is een wedstrijd van eminent belang. Vooral omdat, za omdat Zandvoort natuurlijk in de laatste vier wedstrijden uh, allemaal punten heeft laten liggen. Helemaal niets gehaald heeft in die vier wedstrijden. En Zandvoort moet. Uh, om, om gewoon veilig te blijven. Gewoon gaan winnen. En dat kunnen ze ook. Hetzelfde elfval als vorige week staat in de wei. Dus dat betekent ook met uh, Michel de Haan. Die heeft natuurlijk goed gedaan vorige week. Jannes van der Veld en Chert Arison als verdediger. Dat zijn de jongens die uit de tweede zijn gekomen. Um, ook voorland natuurlijk. Dat zei ik al. Is het is ook heel erg belangrijk. De club heeft... Uh, het uh, is vorig jaar gedegradeerd uit de eerste klasse. En uh, ja, het gaat nu weer niet goed. Het schijnt dat een, een of ander suikeroompje niet meer aanwezig is hier. Dus het is uh, wat later begonnen. Vijf over half drie foto's gaan zitten voor de eerste keer. En uh, daar kunnen jullie dus in de studio rekening mee houden voor eventueel de uh, uh, uh, reportages. Dit is het even aan het begin van deze wedstrijd. En graag tot, uh, tot straks. En uiteraard straks meer van Jan van Nes over de wedstrijd van vandaag: Voorland tegen SV Zandvoort. Zandvoort. Heart, it will astound you I need your loving yeah, Like the sunshine Cause everybody's gotta learn sometimes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 Uiteraard naar het origineel van The Gorgies. Je de en everybody's gonna learn sometimes. Ja Maurice Mulder, ook jij. Ja, ja, ja, ja. Ik. Nou, ik zit even op mijn scherm te kijken en uh, ik had de muis keurig netjes op een bepaald plekje neergezet. Nou, en één keer is je helemaal aan de wandel geraakt. Er zit ergens uh, tegen het eind van het scherm aan. Ja, dat nou, doet me dit... wel meteen denken aan het volgende verhaal. Want Google heeft weer iets moois. Vertel. Ja, dat is uh, Maps.google.nl. Ja, maps. Go, maps. Ja. En dan kan je gewoon uh, je eigen woonhuis zien uh, hier in Salford. Salford is ook uh, toegevoegd oh, in een... de hele regio. En dan kan je gewoon een wandeling maken door je straat. Hè, met een muis die dan een keer zo van ja. het scherm af verdwijnt. Een beetje duidelijke beelden? of? Uh... Ja, hele duidelijke beelden. En kan je nog één keer zeggen waar dat dan precies op staat? Maps.google.nl Oké, okay, dus dan kan je eigenlijk dus gewoon van Spijkstraat bijvoorbeeld invullen. Ja, tik in. En dan klik je even aan de linkerkant. Ze kijken nog net in naar je naar En dan zeg je binnenkant. Street View. view. Oké, okay, leuk. Dan kan je live uh, zeg maar door je straat heen lopen. Hele Heel leuk. Helemaal goed. Uh, even, uh, mag ik een berichtje voor morgen? Ja, natuurlijk. Klassieke muziek. Uh, echt een aanrader. En dat is morgen in de Protestantse kerk. En dan zal uh, in het kader van uh, de kerkpleinconcerten van de stichting Classic Concert het Uriel ensemble voor u optreden. Het ensemble bestaat voor deze gelegenheid uit niet minder dan een vijftal strijkers... uit het Koninklijk Concertgebouworkest en een toegevoegde pianiste. Het Uriel-ensemble werd in 2004 opgericht door vier muzici... die dezelfde passie voor kamermuziek deelden. Inmiddels telt dit uniek ensemble acht muzici, allen met een ruime ervaring... ook op internationale podia, waarvan er zondag vijf live te bewonderen zijn in de protestantse kerk... Ze spelen voor de pauze werken van Joseph Haydn uh, en Felix Mendelssohn Bartholdi. En na de pauze zal centraal staan de componist Frans Schubert. Uh, uiteraard zijn de Kerkpleinconcerten gratis toegankelijk. En na afloop is er een collecte voor nieuwe sanitaire voorzieningen van de Protestantse Kerk. Het concert begint om drie uur. En uh, de deuren zijn van de kerk gaan om half drie open. Dus top klassieke muziek. Morgen vanaf, uh, vanuit de protestantse kerk. Vanaf drie uur. En ik hoorde vanmorgen bij uh, Goedemorgen Zalvoort. Je moet er vroeg bij zijn als je een kussentje wil hebben. Ja, Als want, je lekker zacht wilt zitten, wees er snel bij. Ruim op tijd zijn en dan heb je ook de, natuurlijk de beste pla de plaatsen. Beste in ieder geval plaatsen. weer gratis uh, classic concerts in de protestantse kerk. Geweldig. In. Maar wel geven natuurlijk voor die nieuwe sanitaire ruimtes die ze ah, nodig uiteraard. hebben. Teraard. And I But why? zo voor de single van Aretha Franklin en I Say a Little Prayer yeah. ja dat, dat nice sloot mij aan ja, op de klassieke concerts en erachteraan achteraan een inderdaad van Amy Winehouse helemaal goed albertje ja dat is wel een vrij modern maar deze herkende ik zo helemaal goed hey ik, uh, ik had vanuit uh, ja laat het verhaal even goed beginnen van de week liep ik naar mijn brievenbus ik deed hem open en ik haalde daar een brief uit Nee, het was geen Valentijnsdag, dus zo'n brief zat er niet bij helaas, maar goed. Blauwe. Maar wel een andere brief, dat was van uh, woningbouwvereniging De Kei. Oké, okay, vertel. En ik ben daar uh, huurder en uh, ja. Ja, ik kreeg een brief van ze met de mededeling van... Uh, ...ja, we gaan noodverlichting aanleggen in het trappenhuis. Nou kennen sommigen van jullie waarschijnlijk mijn trappenhuis... Nou, daar raak je niet snel de weg kwijt hoor. Dat valt best wel mee. Dat maar gaat dus een beetje de hele dag gaat er een bedrijf, RNR is dit uh, in dit geval, ja. die gaan er dus een noodverlichting aanleggen van, uh, als er brand uitbreekt, weet je wel, oh, en pijlen naar beneden. Er wordt ook een route aangegeven. Dat is hetzelfde. Maar de dan veel. denk ik, ze weten van narigheid niet wat ze met de geld moeten. Even later hoor ik dat het financieel helemaal niet zo goed gaat met de kei. Nee. Nee. Oké. Okay. Maar goed, bedoel de, de nooduitgang is gewoon de weg, de trap naar beneden in plaats trap van... Trap naar de tra beneden. In, in ja, je kan ook van... van het balkon springen, maar... Ja, nee, maar hebben jullie heb brandtrappen daar, of niet? Nee, gewoon één trap. Dus als er brand uitbreekt op de eerste verdieping, dan, uh, moet je, hoe moet je dan weg? Nou, dan spring je gewoon van het balkon, hoor. Een hoe hoog, hoog hoog dat is, uh, dat is uh, Nou, op halfhoog. Uh, hoog. Half hoog. Dus... Half -hoog. Ja, want ik sprak laatst iemand die boven jou woont, helemaal in het hoekje. Ja. En die was een beetje bezig met een nieuw behang uh, erop uh, aan plakken. Maar de, die nam, dus het oude behang moest eraf. Maar die nam een beetje, de, de muren zaten een beetje los. Het oh. voegsel Oh. Dus, uh, dus uh, wat dat betreft uh, achterstallig onderhoud misschien? Nee, nee, nee. Het valt best mee hoor. Okay. Het ziet er gewoon uh, mooi uit verder. Oké, okay. maar... Buiten de brievenbussen, maar goed. Maar geen brandtrappen, geen, geen extra branduitgangen, nooduitgangen. Nee, die zitten er niet in. Maar je moet gewoon de trappen naar beneden lopen. Maar waarschijnlijk is dat wettelijk verplicht. Ja. Dat ze dat aan moeten gaan geven en dergelijke. Dus, ah, oké, okay. uh... ja, de vluchtroutes, ja. Dat zie je in hotels ook. Ja. Een, een, een ont, hoe noem je dat? Een ontzettingsplan of zo moet het toch zijn. Maar het is... Ontruimingsplan. Ontruimingsplan. Mm -hmm. Maar goed, dat gaat dus bij jullie gewoon via de trap. Via de trap, heel okay. makkelijk. En de deur uit. En de deur uit, oké. Okay. Dus, nou, dat wat betreft de kei. De kei, de kei ja, van, van de die maatschappij. Voorzitter, die, die voorzitter treedt af, geloof ik. Of is net afgetreden. Ja, dat hoorde ik ook. Ja, dus uh, daar is een vacature. Dus, Albert-Jan. Ja. iets. Voor je, weet, misschien? je weet het maar nooit. Nou, bij deze. <laughs> Oké. Okay. Uh, Zometeen Joop van Nes. Zometeen Joop van Nes. ja. Even een... We gooien nog even één plaatje in en dan ja? Joop van Nes, Want okay. anders komen we weer met nieuws in de knoei natuurlijk. Prima. Ja? Jij bent de baas. Oké, okay, nou komt hij aan. thing you met Jan Smit en Miro Soel, oftewel, ik heb een duimpje in mijn hart. Nou, het is even voor drie uur. We schakelen nog één keer over naar Amsterdam. Voorland, SV Salvoort. Jap van Es. Job. Ja, wat Zalvoort juist in de aanval is, met de mooie voorzet van Nijsselberg, maar de verdediging van uh, Voorland kon hij vrij gemakkelijk wegwerken en gaat nu in de aanval. Daar moet uh, Bas echt uh, bijna aan de nood in trekken, maar hij doet het goed. Hij speelt de bal naar, Boyde de bal naar Boyde vet, en die kan die bal nu rustig weer in het spel gaan brengen. Zandvoort heeft, uh, ja, het, het is misschien nog wel een beetje aftorst, alhoewel het natuurlijk al een wedstrijd is van een dikke kwartier, maar het, het, het, is, het golf een beetje heen en weer en uh, ja, goed spel is anders. Nu zijn we bijvoorbeeld alweer de bal kwijt een foute Paas van Nijsje Berg. Voorland nu net de voorzitter. Uh, Jan Zonneveld zit ertussen. Max Aardenwerk. Aardenwerk probeert zijn man uit de kapenspelte terug naar Bas Kaales. wat gaat hij mee doen? Kijk. Ja, Max Aardenwerk. En die ziet daar aan de zijkant Zonneveld vrij staan. Krijgt de bal weer terug van Zonneveld. Kunnen we een paar meters maken? Uh, verkeerde Paas van Berg. Maar berg kan nog. petrick van de Oort, petrick van de Oort, voorzit. En daar kan. Oh, oh, daar zat de keeper toch even onderdoor, maar de bal gaat over de achterlijn en Sandvoort verdient de corner, want hij is kwalijkelijk door iemand van voorland aangeraakt. De, een doelpunt Zandvo, van eh, Korners van zien aan de linkerkant van het veld. En uiteraard gaat Berg zich daarmee bemoeien. En dat wordt dus een mooie inswinger in principe. Um, Mol, eh, Maurice Mol stelt zich dan ook op bij de eerste paal. En de rest komt van achteren invliegen, zoals het zo mooi heet. Probeert de Mol te bereiken. Die gaat, dan komt hij wel. Maar speelt de bal over de achterlijn. Voorland kan het weer overnemen. Voorland dat eh, toch eh, een, beetje, een beetje, ja. Iets minder, denk ik, dan Zandvoort is op dit moment. Zandvoort is, heeft iets het betere van het spel, maar echt goed voetbal is het nog niet. En dat is heel raar, want dit is een kunstgrasveld, een rubber ingestrooid kunstgrasveld. En dan moet je het gewoon technisch kunnen voetballen. En het is denk ik toch wel aan Zandvoort uh, toevertrouwd, maar het, het komt er net niet echt uit. Uh, voorland dat hier op traint uh, dat, uh, dat heeft natuurlijk het voordeel dan En nu gaan we met de standvoort aan de linkerkant van de veld 10 Aarissen die wordt neergelegd En dat is een penalty, penalty voor Zandvoort Aarissen werd binnen de 16 meter neergelegd uh, Dat deed hij heel slim Hij ging, maakte een mooie kapbeweging naar binnen toe En werd binnen de lijnen neergehaald Zandvoort krijgt een penalty En ik denk dat uh, Michel Daan die gaat nemen ik, ik kijk even op mijn klokje, ik hoop dat jullie die nog mee kunnen nemen Ik weet niet of ze de reclame hebben of niet Nee we nemen hem even wij mee hoor Joop Oké, okay, we nemen goed uh, helemaal mee. Michel Daan inderdaad gaat zich achter de bal zetten, legt hem goed neer. En de keeper van Voorland gaat op de achterlijn staan. Zometeen komt dan het, uh, het fluitje van de zetten. De overleding krijgt ook nog een gele kaart daarvoor. Uh, dat was niet weer dan terecht, denk ik. Werd van achter werd hij neergelegd. Daar gaat het fluitje komen, denk ik. Ja, yeah. nou. Komt hij mee. Ja, komt het fluitje. Michel Daan. Zit erin. Zandvoort blijft met 1-0. En dat is na een half uur spelen, minuten spelen toch wel een goede verhouding. En de Haanse derde doelpunt uit een penalty. En dat is bij Zandvoort wel eens anders geweest. Goed, we gaan terug naar jullie. En dan komen we vlak voor het einde van de eerste helft nog een keertje terug. Kijk, helemaal goed ja. met de penalty. Toch een doelpunt, Albert Jan. Ja, vorige week stonden ze ook met 1-0 voor. Maar ja, toen ja, kan ja. Het maar nog in de tweede helft. Nee, dat uh, gaat, mis. Mis, uh, gaat dit niet missen, Nee, Nee, nee. Nou, Hoor het vast. zo duidelijk van Jelfredes voor het tweede gedeelte van, uh, van de wedstrijd zo dadelijk uh, na drie uur en ik heb nog een plaatje voor jou zo uh, vlak voor, uh, voor het nieuws vond ik wel een toepasselijke dirty old man oh.